Twee uur. Het NOS-journal. Lisa dat Thomas het.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 Het gebeurt maar zelden dat militairen van de internationale vredesmacht in Afghanistan verdwijnen. Voor zover bekend wordt alleen een 25-jarige Amerikaanse sergeant gevangen gehouden. Alle bewoners van het afgebrande zorgcentrum in Nieuwegein zijn aan de beterende hand. Er liggen nog wel mensen in het ziekenhuis vanwege brandwonden aan hun luchtwegen, zegt een woordvoerder van zorginstelling De Geinse Hof. Op dit moment uh, gaat het uh, relatief goed. Uh, bijna iedereen is ontslagen uit het ziekenhuis of wordt vandaag ontslagen. Er uh, ligt nog wel één persoon uh, die uh, wat meer zorg behoeft uh, in het ziekenhuis. Vorige week woedde een grote brand in het nieuwe Gijnse zorgcentrum. Alle 138 oudere bewoners moesten worden geëvacueerd. Negen mensen raakten zwaar gewond. De hele zomer logeren de bewoners in andere verpleeghuizen in Amersfoort en Utrecht. Voorzitter Karel van der Toorn van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam heeft zijn functie per direct neergelegd. Aanleiding is een verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en van der Toorn over een fusie met de Vrije Universiteit. De universiteit wil niet inhoudelijk ingaan op het conflict. De studentenvakbond ASFA zegt dat van der Toorn zo snel mogelijk samen wil gaan met de VU en de Raad van Toezicht niet. Het weer in het westen en zuiden is het zonnig. In het noordoosten overheerst de bewolking. Middagtemperatuur ligt tussen 17 en 22 graden. Morgen zonnig met maxima in het binnenland rond 25 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A9, die men richting Alkmaar. Tussen Knoopend Honendrecht en Alsmeer 7 kilometer. Bij Alsmeer zijn twee rijstroken dicht. Daar ligt een betonnen plaat op de weg. Verkeer richting Ookmar kan het beste omrijden vanaf knooppunt Holendrecht via de ring van Amsterdam over de A10. Een aanrijding op de A27 Utrecht Breda bij knooppunt Lunette 2 kilometer zijn daar twee rijschokken dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alfred den Dolder 3 kilometer. En ook een aanrijding op de A67 turnhout richting Venlo tussen knooppunt Heide en Alfred Zomeren 4 kilometer. De rechte rijschok is daar dicht.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 Weekend geweest, denk ik. Geen tijd verloren. Ja, ik denk dat ik wel een van de betere was. Ik moet eerst even voorbij gaan. Bijna 16 seconden sneller, maar liefst, dan de tijd van Saxo -Bank. Ja, Als je die op contador door weer wint, dan staat hij al anderhalf minuut voor. Dus ik weet dat ik een verschrikkelijk goede ploeg al mee in heb. Maar uiteindelijk is Huyshof toch de spekkoper. Het is incredible. Het is een perfect start. We kunnen nu langzaamaan zo richting het zuiden gaan. Het Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalebout, Art Vierhouten... Dom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is 4 juli. Independence Day, nationale feestdag in Amerika. Zouden de Amerikanen vandaag weer wat van plan zijn? Of is het gewoon een rit voor Mark Cavendish? We volgen etappe nummer 3 van Hollande-sur-Mer naar Redon de hele dag. We spelen de tourquiz, draaien Franstalige nummers uit de Tour Top 100... En we praten over de Tourpassie met Rick Nieman. Tot half zeven is dit Radio Tour de France. Gio Lippens, hoe lang zijn de mannen al onderweg? Ze zijn al een kilometer of 54 onderweg. Betekent dat ze er nog 144 hebben gereden. En de Stars in Stripes, ja, die kan gaan wapperen als Tyler Farrar straks de etappe gaat winnen. In de eigenlijk wel onvermijdelijke massasprint. We hebben een kopgroep, daarbij één Nederlander. Mooi, de voormalig Nederlandse kampioen Nicky Terpstra. Op weg met Radio Tour de France. Lundi, 4 juillet. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in Oost en West, op Zee of waar ook ter wereld. Troisième etat, Hollande-sur-Mer, Redon. Heel veel renners aan de stag. Nog meer kennis langs de kaart. En ineens hier het haag. Rekt het circus door het laag. De lonen vol met frisse lucht. En de oer gezien vol vuur. Elke boog is hier bericht. Een boer, zo snel het gier Naar boven, naar boven Het mooiste doet zich dat bestieren. De vreugd vaast op het pedaal En de spieren die stonden strak Elke berg heeft zijn verhaal Geen een meter die is vlak Naar boven, naar boven Who oh, am Voor uh, de tour in 2008. en Hezen met naar boven. En ik uh, kan u vertellen dat u en Hezen ook live kunt gaan zien tijdens uh, Radio Tour de France. Want wij gaan het land in op twee rustdagen. Uh, de eerste rustdag volgende week maandag zijn we in Utrecht op het Domplein. En uh, de week daarna zijn we op de Kouwberg in Valkenburg. En dan komen Roën Hezen en Van Dikhout optreden. Ja, Gio Lippens, ik las een, een tweet van Mark Cavendish. En daar staat... Figuring out tactics for the stage today. Only one option, dubbele punt. Win. Ja. Yeah. Nou. Ik geef hem geen ongeluk. Het is een spannende etappe. Ja, een hele spannende etappe. Ik zag net ook een tweetje van Kenny van Hummel. En die zet CAV-vraagteken als de grote man voor deze etappe. Nou, iedereen zet natuurlijk zijn geld op Cavendish. En als je dat doet, dan krijg je er echt bijna niks voor terug. Hoor bij de bookmakers. Want uh, ik denk dat daar ook uh, het meeste geld wordt ingezet op Mark Cavendish. Maar er zijn, gelukkig, zijn er flink wat uh, concurrenten. Wat dachten we van Tyler Farrar? Die zou toch ook uh, graag eens een keer uh, deze etappe willen winnen. En dan inderdaad uh, het Amerikaanse volkslied uh, laten klinken, de vlag laten wapperen. Nou noem het allemaal maar op, de Amerikanen zijn daar uh, goed in. We hebben Ben Swift uh, van uh, de Skyploeg, toch ook een goede sprinter. Ik kijk naar Tom Bonen. wie weet, misschien kan hij het nog een keer. Of zijn ploeggenoot Gert Steegmans, André Greipel is erbij. Alessandro Petaki, Denis Galamzianov, dat is een uh, wat nieuwe Russische sprinter. Goed voor het seizoen gereden, drie de pannen hier in etappe. En uh, dat zou ook wel een mannetje kunnen zijn die zich gaat bemoeien met de sprint. Of misschien wel gewoon de man in het gele, Thor Huushoft. Die heeft uh, natuurlijk een enorme motivatie meegekregen na die ploegentijdrit van gisteren. Waarna die in het geel gehezen kon weer, wo worden als tweede gele truidrager alweer in deze Tour de France na Philippe Gilbert. Nee, alle opties staan open. De strijd om de groene trui, die is er natuurlijk ook nog ook heel erg interessant, want we krijgen straks op uh, 104 kilometer bij Saint-Hilaire de Chalion krijgen we een tussensprint. De enige van vandaag, ik heb het zaterdag al gezegd. De Tour is wat dat betreft veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren. Geen drie tussensprints meer met maar punten voor drie renners. Nee, er is maar één tussensprint. Maar dan wel punten voor vijftien renners. En dat betekent dat als er een kopgroep weg is, dat het interessant is voor het peloton om in elk geval een sprinterse treintje te formeren. Om in elk geval nog extra punten te pakken voor die groene trui. Dat zal dus een hele leuke strijd worden straks op 104 kilometer. Maar dan moeten ze nog dik 50 kilometer gaan rijden. Tempo ligt niet al te hoog. Een gemiddelde van 40 km per uur in het eerste uur. En dat geeft een kopgroep de kans om gestaag weg te rijden. Kopgroep die meteen al ontstond na de eerste kilometer. Toen kregen we Ruben Perez op kop. Samen met José Ivan Gutierrez. Maxime Bouet. Nicky Terpstra, de Nederlander. En Michael Delage. Een Fransman. Twee Fransen moet ik zeggen. Twee Spanjaarden en een Nederlander. En die werken goed samen. Dat betekent dat ze die voorsprong langzamerhand hebben uitgebouwd. En kijken we dan even naar het algemeen in klassement. Altijd interessant. Hè? De virtuele uh, leiderstrui die hangt op dit moment om de schouders van Gutierrez. Want die heeft in het klassement een achterstand van 1 minuut en 9 seconden op Tor Husshoft. Staat 59ste in dat klassement. De kopgroep heeft nu een voorsprong van 6 minuten en 14 seconden. Maar er zal ongetwijfeld gerekend gaan worden in het peloton. En dan uh, is vaak het gokwerk losgebarsten. Wanneer pakken ze ze terug? Kilometer 15 voor de streep. Kilometer 10 voor de streep. Het kan allemaal. En dan die aankomst. Toch even oppassen. Er zitten twee hele lastige verraderlijke bochten in. Eentje net voor de vijf kilometer voor de finish. Dan gaan ze met drie kilometer voor de streep nog eens een keer een brug over. En dan haaks naar rechts. En dan vlak voor de streep in de laatste kilometer toch nog eventjes een rotonde. Die hebben ze er nog in weten te krijgen voordat ze hier uiteindelijk de rechte lijn kunnen gaan afwerken. Belooft in elk geval spektakel te worden. Belangrijkste voor de klassementsrenners zal zijn. Zorg dat je weg blijft bij de valpartijen. Zorg dat je overeind blijft rijden. Met name Robert Geesink zal dat in zijn hoofd. Hebben geknoopt. En die heeft een paar mannetjes bij zich in de finale. Krijgt hij Lars Boom bij zich. Die moet hem piloteren. Die moet hem goed gidsen in de richting van de finish. En dan komt alles wel goed voor Robert Geest. hopen we in elk geval straks dus. De master sprint voorlopig nog. De etappe met die kopgroep van vijf man. Zes minuten en 26 voorsprong. Deze tour zijn hier uh, gasten die een uh, grote voorliefde hebben voor uh, de Ronde van Frankrijk. Uh, op de openingsdag hadden we hier uh, de minister van uh, VWS, Edith Schippers. En vandaag zit uh, hier Rick Niemann, die zelf ook in de tour was. Rick, goeiemiddag. Uh, Dag Johan. Uh, ja, dat weet jij niet, maar ik was toen heel jaloers op jou. Wat? Ik vroeg jou nou, dat jij daar, jij stond erbij, je, was, je zat er bovenop, dat vond ik geweldig. Ja, het best lang geleden. Kwamen net tot de conclusie. <lacht> het, is, uh, het was uh, 98, 99, 2000. Dus dat is inderdaad al lang geleden. En, uh, het, ja, het was ook fantastisch. Het, is, het, is, het doet me een beetje. Vandaag doet me daar een beetje aan denken. Hier zitten geeft me ook wel een beetje kippenvel. Ja. Want ik, ja, er zullen vast veel meer gasten dat uh, tegen je zeggen. Maar dit is waar ik als kind vroeger altijd naar luisterde. Waar ik ook altijd naar ben blijven luisteren. Uh, op vakantie met een transistorradiootje. Nu het nog kan, nu de bezuinigingen op de wereldomroep nog niet door zijn gevoerd. Ja. Um, uh, maar ook in de auto altijd. En, en om hier dan nu in die studio te zitten naast jou bij Radio Tour de France. Het is Bijna net zo leuk om er zelf in rond te lopen, wat echt wel heel fantastisch was. Ja, want wat even, even de gedachten mm -hmm. of de, het geheugen opfrissen. Wat, nou, wat deden jullie? Nou, Ik, ik was gewoon uh, algemeen verslaggever in 1998 en presentator bij RTL Nieuws. En uh, dat was de Tour de Dopage, de, de Tour Noir, dat alles misging. Dat, dat Festina uit de koers werd gehaald, TVM, dat uh, de invallen waren dagelijks in Rennershotellen. Dat, dat er mensen gearresteerd werden. Dat, uh, he, je kan je misschien Kees Priem en Dr. Ja, Michailov nog herinneren, die ja. je, uh, vast. Dus ik ging daarheen als algemeen verslaggever. Ik, ik weet dat het Guido van Kalster toen ploegleider, een van de ploegleiders bij TVM, zei, maar, maar zo'n man die dus normaal gesproken oorlog en politiek doet, die sturen ze nu naar de Tour. Het is afgelopen, hè, met de Tour. <lacht> nou, dat viel mee, maar het was leuk. En ik, ik had toch ook nog steeds ontzettend veel enthousiasme voor dat fietsen, ondanks al die schandalen. Dat is opgepikt door RTL. En toen hebben we in 1999 uh, en 2000 hebben we het uh, RTL Tour nieuws gemaakt. Alles wat je, alle droem en dram. Bijna geen fietsen, want we hadden geen beelden van dat fietsen. Een nee. minuutje mochten dan van jullie, van want? de NOS, kopen voor <laughs> veel geld. En verder deden we alle dingetjes die om die tour heen hingen. En dat vonden kijkers enig. Ja. En dat was geweldig om te doen. Ja, maar dus eigenlijk per ongeluk daar terecht gekomen. je wel. Beetje ja. wel. Ik, ik, kon, ik, stond, ik weet nog, ik stond op Let Deus Alp En te, toen won Pantani en Bogart reed heel goed. En het werd regenen en het was koud. Dat was de eerste keer dat ik in zo'n zo etappe stond. Ja, ik stond daar om verslag te doen van de doping -perikelen. Maar, maar het enthousiasme over die sport spoten vanaf. Dus eigenlijk was ik, denk ik, journalistiek helemaal niet zo goed bezig. Maar ik vond het wel ontzettend leuk allemaal. Ja. En blijkbaar hebben de, de directeuren die daarover gingen bij RTL dat toen opgepikt. Ja, was dat... Was dat iets waar je wel eens over nagedacht had? Dat je dat leuk zou vinden om te doen? Ja, maar dat, dat is een, een jongensdroom in het kwadraat. Weet je, ik heb ook wel eens gedacht dat ik in de spits bij Ajax best een goede kans zou maken. Want <hijt> als je mij ziet voetballen, weet je dat het echt ontzettende onzin is. Het is net mislukt. En nou, nee, Niet net hoor. <hijt> um, maar uh, it, it, om ooit in de Tour de France verslag te mogen doen. Hè. Ik bedoel, ik had toen ik, wat oh, was ik in 1980, 14. Dus de, de, voor ons, mijn generatie, de meest succesvolle Tour met Soetermelk en zo. Ik had een schriftje. En ik knipte dingetjes uit de krant. En die, die plakte ik dan in dat schriftje. En daar schreef ik mijn eigen commentaartjes bij. Ja. ja, Heel knullig, maar ik vond het zo geweldig, zo fantastisch. We zitten nu live naar de uh, etappen te kijken. Terwijl ze nog, ik geloof, 100 kilometer moeten fietsen. Ik, vroeger hingen we, nog 70 of zo. Vroeger hingen wij voor de televisie met die klok. En die, die, die, die ging zo langzaam. De toer etappe begin stond er dan om 16.20. En dan werd het 16.40. En dan... Wat ja. moet ja, dan doen we dan de hele middag? Ja. Nou ja, uiteraard naar Radio Tour luisteren. Ja. Ja, nee, het, was, het is een jonge jongenstroom die, die om daar rond te mogen lopen die, die waar wordt. Het is, het is heel bijzonder. Wat is dat toch? Dat, dat, dat bijzondere aan de Tour? Wat een goede vraag. Nee, ik ben ook wel eens geweest bij uh, Parijs Roubaix. Wat natuurlijk ook een schitterende koers is. Dat is leuk, maar dat is alsof je op zondagmiddag... naar een goede amateur voetbalwedstrijd gaat. Naar AFC in Amsterdam of zo. Daar ja. hangt een aardig sfeertje, het is gezellig. Je kan overal rondlopen. En die tour, dat is, dat is, het is. Ik ben ook wel eens bij een grote voetbalwedstrijd geweest bij van het EK of zo. Dat, dat haalt het allemaal niet. Het is de magie van dat rondreizende circus waar iedereen zich in onderdompelt. Het wordt vaak gezegd, maar het is echt waar. Zoals gisteren bij het inrijden voor de ploegentijdrit. Je mag erbij staan. Je mag er bovenop staan. Je kan, je kan letterlijk het zweet van die gasten ruiken. En ze vinden het goed. En ze nemen de tijd voor je. En ze geven je een handtekening. Ook als verslaggever, je mag, behalve in mijn jaren Lance Armstrong, daar mocht je wel mee praten, maar niet interviewen, dat verdomde die. Uh, als je hem niet heel goed kende, uh, mag je iedereen ook gewoon vragen stellen. En ze geven antwoord. Het is echt, het is echt fenomenaal. De toren. Op één. and go somewhere i've never been i'll start Riviera Live. We gaan naar Frankrijk. Uh, we gaan naar Steven Dalebout. Die heeft een uh, ook al vrij jaloersmakende baan. Want hij ja. neemt uh, de dag door met uh, Michael Bogert. En uh, normaal gesproken zou ik vragen: Hebben jullie de kranten doorgenomen en zo? Maar dat is vandaag, geloof ik, een beetje fla flauwe vragen. hè? Ja, er is geen krant te bekennen in Frankrijk. Althans, nee, niet op de finish en ook in het dorpje hier uh, geen kranten te vinden. Dus er schijnen mensen te staken. We weten niet helemaal wie er in de, in de hele schakel van een krant uh, staken. Het zijn volgens mij niet de journalisten, maar iets met de drukkerij of zo. Oh. Dus we hebben onze informatie op een andere manier uh, tot ons moeten krijgen, Dionne. Nou, dat is vast gelukt, denk ik, hè? Zeker, zeker, <laughs> zeker. Ja, Michael Bogert, naast mij. Uh, Lekker aan het genieten van het zonnetje volgens mij, hè? Ja, het is lekker weer. Dus uh, ik zit de hele dag in dat hok. Dus ik denk, uh, ik ga toch nog even in het zonnetje ja, zitten. Ik ga even een shirtje begin. <laughs> okay. ja, morgen is geloof ik voorbij met het mooie weer. Laten we even terugkijken naar gisteren, naar die ploegentijdrit. Uh, Rabobank werd daar zevende, verliest weinig tijd uh, op de top en uh, wint zelfs tijd op uh, andere favorieten. Hoe kijk jij terug op, uh, op de, de, de tijdrit van Rabobank? Ik vond dat ze een hele sterke ploegentijd hadden reden. Het zag er heel stabiel uit. Een hele goede gezing gezien. Een van de gangmakers. Dus dat is goed voor zijn moraal. Ja, de plek. Ja, daar ja, daar hoeven we niet echt heel warm van te worden. Want het gaat om de tijden. Ja, ja. het is. Uh, uh, die, die, ik denk dat ze een betere plek hadden verwacht. Maar dat geeft op zich niet. Want ze uh, ver, verliezen maar 12 ja. seconden. Dus het is geen probleem verder. Laten we even luisteren naar uh, Erik Breukink van Rabobank. 12 seconden op Garmin. En daartussen staan al die. Uh, staan, uh, Leopards. Dat. Uh, uh, BMC, uh, die ploegen. Dus dat, dat zijn allemaal, is nog allemaal secondenwerk. En ja, dat is voor, uh, voor, een, ploeg, voor een ploegentijdrit uh, natuurlijk prima. We worden zevende, maar uh, en dan valt het misschien als plek wat tegen. Maar qua tijd uh, is het oké. Okay. Wat viel jou verder op, vooral als je kijkt naar bijvoorbeeld Andy Sleck? Um, kun je daar al wat uit afleiden? Nou, ik vond dat uh, er waren een aantal klasse mensenrennen, zoals uh, bijvoorbeeld de Cuneco, die niet een super goede rijdt. maar wel voor, voor hem een goede Ploegen tijd uh, Evans, dat was de motor van de ja. ploeg. Van de Broeken, motor van de ploeg. g heel goed. Ja, als je dan uh, naar Slekker uh, Slek kijkt, uh, ja, dat zag er gewoon een beetje simpel uit. Ik bedoel, uh, die, die, die hingen de karretje eraan en, ja. en die gingen daar zitten. Ja, ik vond dat geen sterk optreden van hun. Wat was Ze leken niet zoveel te doen, hè? Niks, hebben ze wat niks gedaan. Uh, Frank, die heeft ze wat niks gedaan. En die op het laatste, laatste acht kilometer ook in het wiel gezeten. Ja, dan denk ik, je wil, je wil gewoon als renner, als sportman. Ja, dus dat was niet van luxe dat ze daar gingen zitten. Maar dat je ja. gewoon nog ineens op kop kan komen. Kijk, dat je een keer een beurt overslaat, oké. Okay. Maar dat je niet op kop komt, ja. Okay. Ze hebben Ik nog het... steeds niet overtuigd. Dat is voor mij ze niet overtuigend, niet nee. nee. Ja. Um, ja, we hadden het ook al over de zon. Uh, jij zit hier lekker in de zon, maar Lars Boom heeft er geloof ik een beetje last van. Want hij, hij, hij liep gisteren al te klagen en hij twitterde vanochtend... de zonnebrand staat gereed. Zomaar even aan Robert Gezing vragen of hij mijn rug wil insmeren. Um, ja, hoe groot is die bedreiging op dagen als dit, uh, die bedreiging van de zon voor de renners? Of zijn ze er wel aan gewend? Nou ja, een beetje, een beetje prof is daar wel aan gewend. Ik bedoel, we zitten nog niet in de bergen. Het is, uh, ze rijden een beetje wind op en dus ze wind tegen, dus een beetje koel briesje. En... Het is, niet, niet, het is wel warm, natuurlijk, maar het is geen. Uh, je hebt in de Pyreneeën wel eens een uh, ritje dat je 40 graden hebt. Ja, dan, is, dan piepen ze wel even wat dat anders natuurlijk. Ja, wordt nog veel erger. Ja ik, denk, kijk, uh, ja, ik denk dat dit lekker is. Ik, uh, als ik nog renner was geweest, dan was ik heel blij met dit weer. Zeg, iets anders, de anti contra doorstemming die al vooraf was aangekondigd, uh, ook door die ploegenvoorstelling waar die werd uitgefloten. Vandaag werd bekend dat uh, afgelopen weekend, ik geloof zaterdag, een Saxo-auto, uh, uh, een, uh, een van de auto's van de ploegleiders, een biefstuk op, het voorru op de voorruit heeft ge gekregen. <laughs> zeg, merk ja. je, ja, dat we ja, is wel humor ook, ja. <laughs> het is misschien wel humoristisch. Dan Merk jij daar wat van, van, uh, van die anti contra doorstemming tijdens de koers? Nee, helemaal niet. Ja, je, je hoort het publiek natuurlijk niet altijd, maar ik denk dat het, dat het wel uh, enigszins meevalt. Hij probeert het zelf ook een beetje te, te bagatelliseren. Dus het, het, het, uh, ik denk zeker na, na wat hij uh, zaterdag heeft meegemaakt... Dat, dat de mensen zich misschien nou weer een beetje voor hem uh, gaan keren. Omdat hij toch in die valpartij heeft gestaan. Uh, waar Gezing lag, waar Schlek lag, waar Wiggins lag, waar Basso lag. Uh, daar is hij toegekomen met uh, een half minuut achterstand. En op, op het moment dat hij er is, ligt heel de weg bezaaid met renners. Hij kon er niet door, verliest daar nog eens 30 seconden. En hij krijgt wel die 30 seconden, dus het is heel belachelijk. En ik denk dat een beetje nadenkend mens dat ook ziet en dan misschien wat minder negatief naar hem uh, ja, kijkt. hij is nu de underdog. Ja, met deze achterstand. Hij is een beetje zielig. Contador is, is een beetje zielig. Um, laten we even kijken naar vandaag. Uh, de, de dag van vandaag staat natuurlijk uh, vooral in teken van Mark Cavendish. Hij, hij blaast niet meer zo hoog aan de toren als, uh, als andere jaren. Toen zei hij altijd: we gaan, uh, ik ga zoveel etappes winnen. Dit jaar houdt hij het op één. Hij staat natuurlijk bekend om zijn uh, bravoure. Maar hij heeft toch wel een klein hartje, blijkt uit een uh, interview dat de Belgische zender Sportsa had met zijn ploegleider Ellen Piper. Luister even mee. Die stress, die mentale stress van te moeten zijn. ...in dat laatste paar honderd meters is enorm. Ik weet hem nog vorig jaar... De, ...s morgens voor, voor de laatste rit. Hij had al vier ritten op zak... ...en hij zat daar te winnen in de bus van de stress. Maar je kan, je kan je inleven als... ...iemand zit met zoveel stress... ...dat hij moet winnen al voor de start... Dat die, ...dat die druk enorm is. En daar moet je niet alleen doen van in januari... In februari, in maart, maar ma zeker in juli. En dat is zijn grote zijn, zijn doel is juli, is de ronde van Frankrijk. Hij zat dus vorig jaar voor die laatste etappe naar Parijs... huilend in de bus, terwijl hij er dus al zoveel gewonnen had. Is dat ook een beetje het beeld wat jij van hem hebt? Van hem hebt een mannetje toch wel met een klein hartje? hartje? Ja, misschien zat hij te huilen omdat hij wist dat het over was... en dat hij zijn ploegmaatse voor een aantal weken niet zou zien. <laughs> Natuurlijk ja, is het stress voor hem, maar er ligt zoveel druk op. En de druk om, om, om van voren te zitten in de laatste kilometer... Ja, die, die is zo gigantisch... Ja. En... Ja, ik kan dat wel begrijpen, maar dat je ervan gaat huilen, ja, dat vind ik wat overdreven. Zo, zo ken ik hem ook helemaal niet. Maar ik denk dat het geen uh, verkeerde jongen is. En, uh, ik denk wel dat hij uh, goed is. Gisteren reed hij een uh, sterke ploegtijdrit. Uh, deed gewoon zijn werk. Finished heel sterk. Dus vandaag uh, toch uh, al mijn geld op uh, Kev. Ook jij op Cavendish? Ja. Zoals uh, 99% van de ja. anderen. Denk jij. Nou goed, Stel, stel ik zou zeggen tot slot nog even kort: je mag niet op Cavendish inzetten. Wie wordt het dan? Uh, dan hoop ik Petaki. Michael Boogert hoopt het spatak Ja, Steven, Steven en Michael, nog heel even. Uh, ja? uh, ik heb een nieuwsman naast me zitten, Rick, Rick ja. Nieman. Dus die heeft even het krantenverhaal uitgezocht. Wat is er aan de hand, Rick? Ja, mijn Frans is roestig hoor. Maar het is een, uh, de distributeurs <laughs> van de kranten die staken. Er komt ah, morgen een nieuwe okay. wet. Die is al aangenomen in werking over uh, hoe kranten gedistribueerd, uh, gedistribueerd worden. Dat is al negen, sinds 1947 hetzelfde. En je hebt zo'n hele machtige <laughs> vakbond, de CGT. Ja. En die hebben gezegd, er wordt vandaag niet gedistribueerd. Maar uh, op internet doen ze het gewoon Oké, oh, oké. Okay, okay. en, en morgen zijn ze er wel weer gewoon. Uh, uh, kijk, <laughs> zover rijkt mijn frans van dit buitengewoon ingewikkelde persbericht dan we niet. Sorry jongens. Nee, hebben toch, toch bedankt, Rick. Dankjewel. je wel. Tot Mario Tour de France op één. De Shoep Shoep Song was dat van Betty Everett. Het is half drie geweest. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Liesele Thomassen. Het gaat goed met de autoverkoop in Nederland. In het eerste half jaar zijn er bijna 330.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is ruim 21% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volkswagen deed de beste zaken. Van dat merk werd de Polo het meest verkocht. In de top vijf staan verder Peugeot, Renault, Ford en Opel.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 later is geëxecuteerd, maar dat is niet bevestigd. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven-Maastricht... staat tussen Maastricht, Akenairpoort Airport en Maastricht... 6 kilometer file. En op de A9 Diemen-Alkmaar... staat tussen Holendrecht en Aalsmeer... 8 kilometer en ligt daar een betonnen plaat op de weg. Daarom zijn bij Alsmeer twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via de ringweg van Amsterdam... de A10. A67 vanuit Eindhoven naar Venlo... tussen knopert heide en Zomeren... Acht kilometer staat er een vrachtwagen half in de berm weggezakt. Die gaan ze pas na de spits bergen. En tot die tijd is de rechterrijstrook ook dicht. We gaan naar Gio. Er is al een lange tijd een kopgroep met een Nederlander, Gio. Zeker, Nicky Terpstra die zit erbij. Ik zei het al, vorig jaar was hij Nederlands kampioen. Dit jaar moest hij de eer laten aan Pim Lichtart van Lec. Maar ja, die zit nou helemaal niet in de Tour. Dus gaan we geen rood-wit-blauw zien in deze Tour de France. We zien wel de complete ploeg van Garmin op dit moment op koprijden van het peloton. Die hebben twee belangen. De gele trui natuurlijk van Thor Die moeten ze verdedigen nadat ze gisteren toch wel tamelijk ja, verrassend. Kan ik nou niet echt zeggen, maar toch wel tamelijk uh, mooi die ploegentijd. Tijdrit hebben gewonnen... En die gele trui is natuurlijk van belang voor Garmin. Aan de andere kant hebben zij ook een van de favoriete sprinters. Tyler Farrar zit erbij. Terwijl Hussoft natuurlijk ook wel een aardig potje kan sprinten. Maar Husoft is toch een beetje pure snelheid kwijtgeraakt de laatste jaren. En die moet het vooral hebben tegenwoordig van etappes met een beetje lastiger aankomsten. Zoals die etappe van afgelopen zaterdag toen die geklopt werd door Philippe Gilbert. Maar goed, Husoft heeft in ieder geval zijn etappeoverwinning al op zak. Want hij heeft dat mooi met de ploeg gedaan in die ploegentijdrit. En Cavendish vorig jaar vijf keer de snelste in de Massasprint. de jaar daarvoor zes keer de snelste. En in 2008 vier keer de snelste. Natuurlijk verreweg de grote favoriet. Vandaar dat in ieder geval Garmin op dit moment aan het werken is. En waarschijnlijk zo tegen het einde wel hulp gaat krijgen van de ploeg van Mark Cavendish HTC Highroad. Die zes of vijf man vooraan, dat gaat nog steeds wel prima. Want de tempo bij de achtervolgers is niet zo groot. Ze hebben inderdaad, wat Michael Bogen al zei, de wind behoorlijk van voren. Maar de wind waait nog niet echt hard. Zodat het nog maar even afwachten is of er straks in die finale misschien nog breuken komen in het peloton. Misschien wel een waaiertje gevormd kan worden. Misschien de renners wel op de kant gezet kunnen gaan worden. De kopgroep weet in ieder geval dat ze het met z'n vijven moeten doen. En dat ze, als ze achteraan rijden, zoals op dit moment Ruben Perez, dat ze dan eventjes uit die wind kunnen zitten. We hebben Perez, we hebben Bouet, dan zien we de man van Quickstep. Nicky Terpstra daar rijden. Dan de man van Frances, de Jeu, Michael Delage. En dan uiteindelijk Gutierrez, de sterke tijdrijder uit Spanje. Hij rijdt voor Mobistar, die blauwe ploeg met veel Spanjaarden erin. En hij is een erkend tijdrijder. Is al een aantal keren Spaans kampioen geweest. Met dit jaar vierde trouwens achter Luis Leon Sanchez. En van Gutierrez weten we in elk geval dat hij twee keer de Eneco Tour heeft gewonnen het algemeen klassement. Goede renner dus, samen daar met Nicky Terpstra in die kopgroep. De voorsprong op de dit... Moment 7 minuten en 18 seconden. Loopt dus nog steeds een stukje op, en we hebben nog 124 kilometer te koersen. De Radio 1 Tour Top 100. Dit is uw keuze uit de 100 beste Franse hits. <tied> Nummer 92. <tied> Oh. Ja, dit was er eentje van vorig jaar. Camelia Jordana met non non non. Rick Niemann zit hier gelukkig nog steeds. Uh, we hadden het net over jouw werk in de tour. Um, zijn er verhalen die je nog steeds heel dierbaar zijn die je toen hebt meegemaakt? Ja, we hebben nog anderhalf uur, hè, denk ik, tot ja? vier uur. Begin ja. maar met verhalen. Nee, dat is flauw. Maar ja, er zijn er ontzettend veel. Weet je, ik, ik was net uh, in 99 bezig. En met het maken van dat programma, en we waren er een paar dagen eerder... en we hadden heel veel contact gehad met Johan Bruineel. Omdat er een mogelijkheid leek te zijn om de US Ploeg te gaan volgen in een soort soap op televisie. Elke dag een postal item. En Bruineel had al waar oren naar. Dus we gingen praten. Nou, ik sta in de list bij een wat kleinere man... waarvan ik dacht, hé, die herken ik wel. En hij zegt, hi, how you doing. En dat is Lance. <laughs> En dat is natuurlijk, ja, dat gelijk al kippenvel, want nee, ik bedoel, hij, was, hij was toen nog niet zo groot als hij later is geworden. Maar hij was natuurlijk al wereldkampioen en zo yeah. geweest. En ik had een uh, foto in een krant bij me, maar daar stond kanshebbers vraagteken. Bogert stond erop, Viranke, Armstrong, weet je, een Franse krant. Yeah. En hij zegt, wow, Viranke is een wanker, zei hij. Dus, nou, dat zullen we niet te, te direct nee. vertalen. Uh, Boogie, is, Boogie is nice, but not strong enough. En, uh, dus ik zeg, zo so you'll win de Tour de France. En hij zegt, hey, you never know. En dat hij dat toen deed vanaf dag één zo sterk was verbijsterend. het Het postelverhaal is helaas nooit meer wat geworden. Omdat uh, Armstrong op de eerste dag de gele trui pakte... en toen ging er een soort hek om die ploeg ja, heen... Ja, wat ze zeven ja. jaar lang vol hebben gehaald. Toen wilden ze er niet meer toen wilden bij. ze geen pers meer uh, dichtbij hebben. En zo zijn er, er zijn ontzettend veel anekdotes. Weet je, ik zei er straks, die wielrenners zijn zo benaderbaar. Mm -hmm. Wij hadden bedacht dat het leuk was om binnen te komen bij die ploeg, want we hadden niks, geen licentie, niks... om jarige renners een taart te geven. Uh, dus bijvoorbeeld, ik heb bij Alex Tulle, die is tijdens de Tour jarig, uh, nou, wij een taart brengen. En Alex Tulle sprak natuurlijk Nederlands. Hè? Nederlandse moeder, goede renner, herinnert, ja. de tweede. En zijn Spaanse ploeggenoten begrepen niet, die zaten allemaal aan tafel, die begrepen niet helemaal wat die rare cameraploeg kwam doen. Met die hele grote taart, waar we ook echt aan Alex Tulle op lieten zetten en veel kaarsjes en zo. En dan moest hij uitblazen. <lacht> en dat vonden ze mooi, die Spanjaarden. Dus die begon heel hard te zingen, Bon Compleano. En dat was echt geweldig. En dat hebben we met Sabel gedaan en met iedereen die jarig was in die Tour. Jaar daarna dachten we: dat is zo'n succes. Ja. Dat gaan we weer doen. De taart, ja. Alleen toen realiseerden we ons ineens dat. Meestal dezelfde mensen tijdens de tour jarig zijn. Dat is ongelooflijk dat we daar in de voorbereiding niet aan gedacht hebben. Moesten we weer naar Zabel. En naar Poe En naar Zule. Uh, maar dat waren wel ontzettend leuke dingen. Het Zabel die, die heeft elk jaar... Toen we het Zabel de tweede keer de thuis kwamen brengen... nam hij hem weer in ontvangst. Ontzettend beschaafde man was dat. Dus ik ga hem even binnenzetten in de camper. In de, in de koelkast. En toen we het tweede jaar kwamen zei hij... Ja, dankjewel. Die van vorig jaar was heerlijk. Oh echt waar? Ja, dus het is, Ja, dat was ontzettend leuk. Ja, het, is, het is typisch hè, dat die verhalen zo lang blijven hangen. Ja, want kijk, je hebt de sportverhalen. Ik, ik stond in de gietende regen boven op uh, Sestriere in Italië... toen Armstrong daar zijn eerste bergetappe won. Hij had toen de proloog gewonnen in 1999. Hij won een grote tijdrit in Mets. Maar nog steeds, zeiden kenners... Ja, maar die Armstrong, weet je wel, wat... hij moet ook nog gaan klimmen. Nou, dat deed hij fenomenaal op, uh, op Sestriere. Iedereen was al naar binnen, het was ijskoud, het stortregende. Ik ben er blijven staan omdat ik... Ja, ik, ik, ik heb een heel slecht verholen sympathie voor, uh, voor uh, wat ik een geweldige wielrenner vind, voor Lens. Ja. Uh, en dat was ook weer zo'n moment dat je, daar, dat je daar gewoon bij mag zijn, dat je dat, uh, dat je mag zien. Die verhalen, ze gaan niet alleen niet weg, ze worden door de jaren heen steeds sterker en groter. <laughs> Waarom zijn jullie ermee gestopt? Nou, achteraf is dat misschien dom. We hadden, we hadden het een paar jaar gedaan en uh, uh, we vonden het leuk. Maar ja, zoals met die taarten bijvoorbeeld, die formule werkte wel een beetje uit. En je kan ook maar elk jaar laten zien, dat het dachten wij dat de tijdritfiets weer iets verbeterd is. Of, dat, of wat eten die mannen nou de hele dag? Of weet je, hoe, hoe, hoe vereet je 10.000 calorieën die je verbruikt? Nou, dat soort dingen uh, waren een beetje op. Dus wij wilden een talkshow maken. Het was een leuk idee, dachten wij. Misschien elke avond in een kasteeltje of een mooie plek. Mooi uitgelicht. Iemand <lacht> anders is dat later heel succesvol gaan Even doen. Even denken. Maar dat was te duur. Dat was jullie idee. Nou, dat, dat kan iedereen verzinnen. De, de Belgen deden het ook al. Maar goed, anyway. Uh, uh, we zijn er toen mee gestopt omdat wij dachten dat de formule uit was gewerkt. Als ik achteraf allerlei kijkersreacties hoorde. Dacht ik, stom, we hadden nog jaren door kunnen gaan. Ja, is dat nog iets wat je wil? Nou ja, om het nu dan weer te gaan doen. Kijk, als je nu kijkt dat er op één dag over de Tour de France op radio en televisie te zien is, dat is natuurlijk verbijsterend. Dit geweldige programma. Je hebt smeed met de avond wat ik erg leuk vind. RTL probeert niet met Tour de jour een programma er tegenaan te gooien. Daar zijn we heel hard mee aan het werk. Je hebt op de Belg kan je allerlei dingen kijken. Je kan de hele avond naar tourprogramma's kijken om je daar nu weer tussen te wurmen. Nee, dat hadden we gewoon door. Veel te veel misschien ook. Soms wel. ja, is het, is soms. Het, is het, is het ah, ook dus een grens aan. Het verveelt niet snel hoor. Ik bedoel, waarom, waarom ga je kijken naar een etappe zoals die van vandaag? Waarvan je zeker weet dat er de laatste 80 kilometer eigenlijk niks gebeurt. Mm -hmm. Ja. Ja, het is een goede vraag. Maar als ja. ik tijd heb, kijk ik wel. Ik ook. Eh, omdat het heeft een magische... Hey, je vroeg er straks waarom is de Tour zo belangrijk. We zitten nu ook weer te kijken, stiekem toch ook. Naar beelden van het schitterende Franse landschap. Het is zomer, het is juli. Franse muziek waar je het hele jaar niet naar luistert. is ineens heel leuk. Ja. Het heeft er allemaal mee te maken. Ja, en is het ook heroïsch? Het is onvoorstelbaar heroïsch. Dus ik vind geen heroïschere sport dan, dan, uh, dan wielrennen. Hm. En je, ja, voetballers. ik vind voetballen ook leuk, maar dat is twee keer 45 minuten. En misschien nog een, een, een verlenging als het gelijk staat. Wat deze mannen doen, ik bedoel, ik, zoals vele honderdduizenden Nederlanders... kruip ik zelf ook vaak op een fiets. Het, en dan heb je zelf honderd kilometer gefietst en dan vind je jezelf een hele bink... en heb je dan 3,5 uur overgeladen of zo... En als je dan ziet wat deze mannen doen, dat is gisteren tijdens die ploegentijdrit... dat ze regelmatig 70 rijden. Dat is, niet, dat is, dat is meer dan heroïs. dat is fenomenaal. Away. I away across all seven different oceans. Together, every perfect moment, the brightest star. This Town was dat van DOTAN. Het Radio 1 toerspel. En daar is de hoor. Ja! ja Michael Balkert aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberdief. Van Bon. gaat hij het winnen van Bon? Job Soetemelk als winnaar. Ja! Ja, we gaan het uh, toerspel spelen. We hebben twee kandidaten gehad en uh, twee kandidaten met 30 punten. Zowel Jan Houterman als Tom Schouten. Drie vragen goed, uh, maar die laatste had meer bonusseconden. Dus Tom Schouten gaat aan de leiding. Hier nu aangeschoven Arjen Klep. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, denk je die score te kunnen verbeteren? Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Wordt het moeilijk de afgelopen dagen. Ja. Ja? Nou, ja, ik, ik heb eigenlijk dezelfde scores thuis gehaald als die uh, eerder deelnemers. Ja. Maar thuis zit ik natuurlijk wel iets uh, ja. gemakkelijker in de zetel dan hier in de studio. Dus, uh, hier is het altijd moeilijker. Ja. Toch? Ik hoop ja, dat uh, de uh, vragen in mijn uh, interessegebieden liggen. Dan, uh, dan denk ik en en we, uh, in welk interessegebied zouden ja, ze moeten liggen? Daar wordt dan toch uh, de realiteit, zeg maar. Oké. Okay. Dat is wel even terug. Ik zeg nog niks. <laughs> wat wat uh, is wielrennen u met de paplepel ingegoten? Nou, nou thuisweg hadden we naar Radio Tour geluisterd en, en de Tour de Frans gekeken. En uh, mijn interesse is met name door Gerrit Kneteman gewekt in de jaren 70 en 80. Uh, de de legendarische kneedstory bij Radio Tour. Ja. Dat heeft mijn hart voor het wielrennen doen openen, zeg maar. Ja. Ik heb dus ook net als die uh, deelnemer zaterdag... al die Kneetstories op een bandje opgenomen. Allemaal op een cd gezet. En ook toen Hans Prakke gestuurd voor uh, die ode aan de kneet. Dus uh, er zijn er verschillende kleedstories zo boven tafel gekomen. Oh, geweldig. Dus ja. We hebben hier te maken met een echte, echte kenner. Dat of wel... alleen een kneetkenner? Misschien meer een kneetkenner. <laughs> <laughs> we zullen het zo meteen weten. Ah, we gaan, ja. gewoon, we, gaan gewoon, uh, we gaan gewoon beginnen. Um, 90 seconden ja. voor het beantwoorden van vijf vragen. En ieder goed antwoord levert tien punten op. Alle vragen goed, dan worden die resterende seconden als bonus bij die 50 punten opgeteld is ja. duidelijk inmiddels. Ja, Oké, okay, dan uh, gaan we snel door de vragen heen als u snel een antwoord geeft. Ja. De tijd gaat in. Wie heeft in het huidige peloton de meeste toerdeelnames achter zijn naam? George Sinkapie. Vraag 2. Op welke plaats eindigde Lance Armstrong in zijn laatste tour? 23. Vraag 3. Een fragment ja, Dekker gaat er overheen en heeft de voorsprong genomen. Nog een paar honderd meter, en daar komt Dekker. Steekt die armen maar van de lucht in, jongen. Ja, Erik Dekker wint zijn tweede etappe in de Tour de France. Wie werd die dag tweede? Dat is een hele goede. Oei. Um, Ik hoor het kraken. Ja. <lacht> Ik zie hem nog over de streep rijden daarin. Uh, vraag nummer vier, dat is een multiple choice vraag. Wie won in vijf op een volgende jaren de Tour? Was dat A, Jacques Anquetil, B, Eddy Merckx C, Bernard Bernardino... of D, Miguel Indurain? In de Rijn. Rijn. Vraag vijf. Hoe vaak eindigde Henny Kuiper in de top 10 van het eindklassement? Twee keer. Stop de tijd. Dat waren er vijf. Lastig? Ja. Ja? Hoeveel hebt u er goed, denkt u? Ik, uh, Kuiper twijfel ik. En eh, die sprint is zeker niet goed. Dus ze denkt, zo, eh, de... <laughs> ze denkt sowieso twee fouten. Dus ik hoop dat andere drie wel goed ja, zijn Ja, nou ja, die andere drie waren inderdaad goed. Weer ja. iemand met uh, drie vragen uh, goed. Dat betekent ook weer dertig punten. We gaan ook even kijken naar het aantal seconden uh, die u over hebt. Tweede tijd, ja, dat, dat, dat lange nadenken ja, over die sprint, nummer twee. Ja, hè. de sprint doet me de nek om. We, ne we nemen de vragen even door, ook voor de mensen thuis. George Hinkepie had u uh, goed, zei je even naart dit jaar... het record van 16 deelnames van uh, Joop Soetemelk. Um, dan was de vraag, op welke plaats eindigde Lance Armstrong? 23 e plaats, in 2010. Ja, daarvoor werd hij nog uh, derde. En dan um, ja, het fragment, wie ja. werd er tweede? Laat ik het zeggen? Ja, doe maar. <laughs> Santiago Botero. Had ik niet geweten. De Colombiaanse nee. medevluchter nee. was dat, van Erik Dekker. Nummer vier was goed. Uh, wie uh, won vijf op een volgende jaren de Tour? Miguel Indurain. En vraag vijf, hoe vaak eindigde Hennie Kuiper in de top 10 van het eindklassement? Kuiper werd uh, tweede in 77, vierde in 79, uh, tweede in 1980 en negende in 1982. Dus het antwoord was ja. vier ja. keer. Wat u in ieder geval gewonnen hebt. Uh, drie boeken mooie fietsboeken. De lensfactor van Mart Smeet. De grote tourquiz van Hans-Jurgen, Nicolai en Vincent Luijendijk. En Ga toch fietsen van Thomas Brown. En eind deze week gaan we kijken of uh, uw punten totaal voldoende is voor de weekprijs. Uh, en als weekwinnaar strijdt u dan ook nog mee om een fietsklinic van twee personen van Henk Lubberding. Dank u wel, Arjen Klep. Graag gedaan. Ici Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Eri la mia vita, la mia religione sempre, eri un sole che mi stava in fronte, eri il ritmo delle mie notti, hasta lasta sempre, domani vado via, da San Francisco Night. A San Francisco Night. Als u het vakantiegevoel nog niet had, dan hebt u het nu. Dit was Tu met Cuba Libre. We gaan eens luisteren hoe het gaat met de voorsprong van de koplopers. Met onder andere Nicky Terpstra, Gio Lippens. Ik wou bijna zeggen, Kuba libre graag. Maar ja, op dit moment nog maar uh, even he? niet. Daar wachten we maar mee tot vanavond. Maar het is wel warm. Uh, het is uh, graadje of uh, 28 en het zonnetje schijnt uh, volop. Je kunt met dit weer maar beter op de motor zitten. Of uh, gewoon op de fiets. Peloton inmiddels wel wat lang gerekt omdat ze door een dorpje heen rijden. En we zien uh, de kampioen uh, van Litouwen op kop rijden. Ramunas Navardauskas. Hij verdeelt het kopwerk een beetje uh, samen met David Zebriski, De Amerikaan uit de Garmin Covelo-ploeg. Die twee moeten gewoon de terug gaan bewaken. Maximale voorsprong van de kopgroep op het peloton. Opgelopen tot 8 minuten. Maar inmiddels loopt het weer terug. 7 minuten en 39 seconden. En ik zei het al, je kunt maar beter op de motor zitten. Want daar is het best wel lekker met dat briefje. Sebastian. Heerlijk hoor, korte mouwtjes en de zon schijnt en het is wel warm, maar ja, er staat inderdaad wel een verfrissend briesje en dat maakt het allemaal wat aangenamer. Ach, en als je er dan voor zorgt dat je een flesje water in zijn uur dan is een colaatje of een ander frisje bij je hebt, komt dat allemaal wel goed. Maar je moet wel veel blijven drinken, dat zie je ook bij de renners. De vijfman man van voren met Niki Terpstra daar dus bij, de Nederlander en verder twee Spanjaarden, Ruben Perez, Gutierrez zitten bij en dan die twee Franse boeren en Michael Delage. Want het is een komen en gaan van de vijf ploegleiders hier vooraan eigenlijk uh, continu zo'n beetje een stroom naar voren. Ze dansen een beetje momenteel tegen de wind in, want de wind staat schuin van voren. En de weg loopt ook heel lichtjes bergop. En ze rijden daardoor uh, in slagorde, zo schuin achter elkaar. Terpstra, nu van de kop af, kijkt eens even naar links. Kijkt in het gezicht van die Maxime Bouer. een van zijn vier medevluchters. En zo rijden ze langzaam maar zeker op weg naar de ravitaillering. Sebastian Timmerman was dat. Die hoorden we voor het eerst. Radio Tour de France met z'n moutjes en zijn flesje water op de motor. Heerlijk. We komen nog vaak bij Gio en bij Sebastian terug. Want we volgen de derde etappe in de Ronde van Frankrijk. Straks praten we ook verder met Rick Nieman. Hoop ik nog op meer mooie verhalen uit de Tour... Einde van elke radio 1-toedag.